ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat een kleine 10 minuten in de file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Roelevarensveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Doe je nou? That life is showing you Where are you going to? Do you know? Do you get what you're hoping for? When you look behind you There's no open door What are you hoping for? Do you know? I wanna know, yo, where it's all headed to Jimmy got killed and he was only 22 Generation, it's all frustration, kids living fast with no kind of patience, where we going to, part one, I want to teach them, and keep them, off the streets for the future, we got Last name meant a lot of people making cash was a game But now she's insane from the drugs hitting her brain 19 years old, her mother cries from the shame Where we're going to, part two Cause no matter what you do Show them that you love them and proud you proud you can them Pride and respect, yo, that's the only clue And ask to me take your life and make your life is it right or wrong just listen to the song be responsible for what you say and you do i asked you the question where we going to Ik hoor jou een beetje mopperen, Dolly. Wat hebben ze nou met die uh, mooie platen gedaan? Oh, oh, wat erg. Ja? Vind je het oh, echt zo erg? Oh, oh ik, ik vind die uitvoering van Diana Ross zo mooi. Ja, denk ik in dat, ene, Wat hoor ik nou? Dat, uh, dat is ook heel mooi, maar... <lacht> Trek je het helemaal uit zijn voegen, zeg. Maar daarom vind ik deze ook wel mooi. Ja, Smaak een verschil, hè? Gelukkig dat, uh, wel. De ja. Two Brothers on the Fourth Floor. Uh, ja, jij vindt dat. het mooi, dus ja. jij draait het. Nou, kijk, Luurlijk, een een oh, ik vind hem tijden, ook mooi. He, ook. Maar dan kies ik voor Diana Ross. Diana Ross vind ik ook leuk. Ja. Vind ik net weer een beetje te. Oh ja, maar zo, zo blijft alles in stand, jongen. Omdat we allemaal van wat anders houden. Zeker weten. Ja. Nou, het derde uur alweer, uh, Dolly. Ja, ja gaat al we, snel, gaan, we gaan natuurlijk uh, zo dadelijk de Pit Report doen. Hebben we het uitgebreid al ja, gehad. Zeker? Ja, zeker. Je hebt nog een uh, beest van de week waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja, ook. Uh, ja, god, er zitten er zoveel van die stumpertjes te wachten op een nieuw baasje, joh. Ja. Ik zou ze allemaal wel voor willen lezen. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar... Je kan natuurlijk ook zelf even kijken op die site... of je iets een, een leuk, lief huisdiertje ziet. Als je op zoek bent tenminste een huisdiertje. Zeker, dieren dus die in de opvang staan er doen. heel veel. Dus, ja, uh, ja, zo dadelijk ja, ja. gaan we er eentje uitlichten uh, bij uh, deze ja, show. Ja, ik weet nog niet welke, want ik vind ze allemaal leuk. <lacht> nou ja, denk er nog even over ik na. We pie, hebben. Nog, is eerlijk we, weg. We, we hebben nog even de tijd hoor. <lacht> ja, dus, uh, zo is het. Zeker weten. Maar ja. uh, je hebt ook nog uh, Zandvoorts nieuws... wat we zeker niet ja, onthouden. Ja, nee, de, de gemeente Zandvoort en OBZ... die Organiseren op dinsdag 27 januari een kennissessie voor Zandvoortse ondernemers... met inzichten over wat ons de komende jaren te wachten staat. De sprekers zullen zijn... Oh ja, dat zal je net zien, valt hij weg? Ja. De sprekers zullen zijn Stef Driessen van de ABN AMRO... over trends, consumentengedrag en kansen voor de lokale economie. En dan Isabel Mosk van Sherpas Stories over nieuwe reis- en leefstijlen zoals solo reizen en de groeiende vraag naar betekenisvolle beleving. Uh, het gaat plaatsvinden bij het NH Hotel in Zandvoort in de Bovenzaal... om half vier uh, smiddags. He, ja, dus ja, wil je beter voorbereid zijn op wat komt... en weten hoe je hier als ondernemer op kunt inspelen... Ja, dan ben je van harte welkom om uh, te participeren... en te komen luisteren naar de sprekers. Mooi. Ja, dan hebben we natuurlijk. We weten dat het Badhuisplein opnieuw ingericht gaat worden, maar er is een inloopbijeenkomst waar je in het Zandvoorts Museum kunt gaan zien hoe dat eruit gaat zien. Uh, daar staat een maquette van de toekomstige situatie en dan kun je ook meer horen van de stand van zaken. Het is een inloopbijeenkomst, dus geen presentatie of een vast verhaal. De bijeenkomst is op 19 januari. Van 3 tot 5 uur en van 7 uur s'avonds tot 9 uur s'avonds. Dus twee tijdstippen waarop je kunt komen. En wethouder Jan Jaap de Kloet is bij het begin om 3 uur aanwezig. En heeft Jan Jaap ook al het uh, Holland Casino gedeelte meegenomen in dit plan of uh, nog niet? Of alleen nou, dat... het huidige lege terrein op het uh, Badhuisplein? Ik, ik denk, kijk, dat, dat dino-gebeuren, dat is gewoon voor twee jaar, hè? Ja, ja, ja maar daarna, ja. daarna wordt het dus weer herontwikkeld. Ja, precies. En, en ik dat, denk dat, dat het, dat het uh, huidige casino dan nog gaat verdwijnen. Ja, dat, dat, dat sowieso. Maar ja. is dat al meegenomen in dit uh, grote plan van het Bad Dat weet ik niet. Nou ja, laten we het hopen. Ja, dat Want is dat de grote... Want dat moet groot... wel een beetje op elkaar aansluiten, natuurlijk. Dat is de grote vraag, hè? Zeker. Nou, ja, dan kan je ja, dus uh, ja. 19 januari, naar de bijeenkomst... Yes, yes. Oké, okay, nou, jij had nog iets over een uh, boulevardganger. Ja, zeker. Maar <laughs> zoals je ziet, klikt hij nou net weg. Ja, nou, ik, nou, ik haal hem terug. Ik wat een hem verhaal. Hij is op de Facebookpagina van uh, deze omroep ZFM ook uh, na te lezen, dat uh, bericht. Ja, Want uh, ja. ja, de politie uh, die vond ineen, of kreeg, oh. kreeg een, uh, een uh, melding van een onverwachte strandgast op de boulevard. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ach, hartstikke lief. Dat was... Dat was de afgelopen week. En, en toen gingen ze kijken dat, op, de, op de boulevard. En toen zagen ze een, een, een zeehondje. Die was niet alleen op het strand gebleven... maar die is gewoon helemaal naar boven geflabberd, hè, hoe ze dat doen. En die is op de boulevard terechtgekomen. en uh, nou, Gelukkig zagen de genten al snel dat het diertje in hele goede gezondheid verkeerde. Maar uit voorzorg is toch de zeehondenopvang ter plaatse gekomen. En ja, toen hebben ze even een korte check-up toegepast. En toen is toch besloten om de pup gewoon op een rustige, veilige plek weer uit te zetten in zee. En hebben ze hem naar de omgeving Noordwijk gebracht. Nou ja, en daar kan hij dan in alle rust verder groeien en genieten van de golven. Maar ja, je ziet maar weer, ze, ze, ze komen zomaar... Uh... Aan, uh, ja, hoe noem je dat eigenlijk? Ze lopen niet. Ze... Nee, aan, nee, aan kruipen. Ja, met een tijgergang. Min of meer doen ze dat. Maar goed, het is eigenlijk heel normaal dat ze aan land komen. En dat doen ze om even uit te rusten. Of om hun lichaamstemperatuur op pijl te houden. Um, ja, en, en die, die zeehondjes, ja, die, die zien er vaak heel zielig en hulpeloos uit. Of, of dat je de, het idee hebt dat er iets met ze aan de hand is. Maar... Eén ding. Ga nooit op een zeehond af. En loop nooit naar een zeehond toe. Want het zijn roofdieren. Ze kunnen heel gemeen bijten. En uh, ook al... Uh, kopen ze met zo'n rare tijgersluipgang. Op land. Ze zijn razendsnel als ze willen hoor. Dus zorg dat je uit de buurt blijft. Ook zeker als je een hondje hebt of zo. Lijn zo'n beestje aan. Want anders zijn ze mooi de pineut. En um, ja, het is misschien wel goed om even contact op te nemen met uh, de zeehondenopvang. Of uh, met uh, SOS, C C hoe heet dat ook alweer, die uh, stichting? Hmm. Je hebt zo'n stichting die stichting, special... Stichting uh, Dolfijn, of niet? Het zou best kunnen. SOS die... Dolfijn? Ja, die komen, dan, uh, die komen dan gewoon even langs om uh, te checken of het dier uh, oké okay is bij twijfel. Oké, okay, ja. nou ja, een leuke foto ook uh, bij het bericht geplaatst uh, door, uh, ja. door uh, een van onze collega's. Snoepie hè? De Snoepie hè? Ja, ja. Moet je even, jongens kijk even uh, op, de, op de site van, uh, van ZFM uh, op, op, op Facebook. ZFM Sanford, kan je meteen ZFM even liken. Sanford, ja, en, uh, ja, ook dat, Ja, meteen volgen Meteen volgen. en dan kun je even die kleine lieverd zien. Zeker weten. En alles ja. even op de ZFM-app, die gratis te downloaden is. In oh, onder ja. meer de Play ja. Store. Ja. Dankjewel weer voor het avond nieuws. En dadelijk gaan we dus uh, naar uh, Amsterdam, neem ik aan uh, dat uh, Rendel daar zit. En dan horen we het laatste nieuws uit Autosportland. Zou dat ook uh, gelden voor uh, die enige, uh, enige soldaten die Nederland gestuurd heeft naar Groenland? Armed and Dangerous. Je, je, weet, je weet het maar nooit meer. Ze hebben er toch twee gestuurd? Twee zelf? Dat zag ik op Facebook. Oh, oké. Okay. Ja, ik zag een filmpje van een met vrouwelijke militair. Met een begeleider erbij. Uh. Ik, ik, ik leek heel erg op uh, Marjolein Faber. Oh, oh. nou ja, ja. ja. Dat zal wel weer gefotoshopt zijn, denk ik. Tuurlijk. Ja, ja tuurlijk. uiteraard. Het een AI-filmpje. Zeker niet. Ja, eh. ja. Nou, we gaan naar Rendellossen. Uh, Rendel. Hey, ja, goeiemiddag. En één hey. Belg, schijnt jullie, hè? Eén Belg. Ook. Oh ja, en de Belgen? Belgen kwam er ook achteraan. Oh ja? ja eenmaal. <laughs> <laughs> eenmaal allemaal op Verkocht. <virkel. laughs> ja, dat gaat helemaal goed komen daar, denk ik. Nou, jongens, dan voel je je toch zo lekker veilig in de lage, lage landen, toch? Helemaal helemaal geen probleem. Nee, zeker niet. Nou, wel, wel, wel, wel. <laughs> nou ja, we, oh, we oh. gaan het helemaal over de autosport, want uh, daar gebeurt ja. wat een en ander. Want uh, Red Bull was natuurlijk de eerste die de livery uh, liet uh, zien van de nieuwe auto uit dit jaar 2026. Ja, en ik, het is altijd bij mij heel simpel. Uh, if it looks good, then, is it, then it's fast. Nou, jongens, hij is wel heel mooi. Ja, Oh, hè? nou. Uh, je moet nog niet naar de vormgeving kijken. Ik denk nog niet dat ze alles hebben laten zien dat uh, het zo'n een beetje een soort dummies zijn geweest. Uh, wat je wel ziet is dat de auto's echt een stuk kleiner zijn geworden. Uh, dat sowieso. Uh, ja, maar hij is wel heel mooi. Dat glimmende blauw is toch beter dan wat matten we al die jaren gehad hebben. Ja, verschrikkelijk vond ik dat hoor. Ja, echt heel erg. En wat niet zo goed is is natuurlijk voor alle fans, die moeten allemaal helemaal nieuwe kleding kopen. Heb je dat gezien? Ja, daar zorgen ze wel voor. En Max met nummer drie ook nog krijgen we dat weer. Ja, maar er was wel gelijk een hele, ja, heel veel commentaar op de social media. Want het gekoopste shirtje is volgens mij is dat een, een, een polootje, die kost 113 euro echte tandjes. Echt? Ja, dus 113 nee, ik, euro voor een shirtje? 113 euro voor een shirtje, voor een polootje. Dus ik denk dat Max weer uh, opslag gekregen heeft. ik weet het niet, Groot. maar het zijn dus geen bedragen. Nee, uh, jij hebt het ook man. zo hard nodig, hè, dat geld, uh, denk ik. Ja, en een cap uh, 50 euro, geloof ik. Weet je, die jongens, die gaat ja? allemaal over. Ik, ik weet, die dingen 3,95 kosten in China maken. Dus, ja, precies. Uh, het, uh, het gaat helemaal nergens over, maar uh, dat is dus een beetje pech voor de dingen. dus ik denk dat we nog een hoop, uh, uh, bij de laatste kampbrief zal we nog een hoop de, ja, ...en een hoop spectators en fans in de oude kleding zullen zien... want dit ging er helemaal nergens over, zeg maar. Nee, hmm. zeker niet. Maar het is een mooie auto, de RB22... En hij is uh, onthuld in uh, Detroit. En uh, dat niet zomaar natuurlijk. Want uh, nice. ja, de motor is gedeeltelijk een uh, Ford-motor. Van klein deel maar, hè, geloof ik trouwens. Ja, van klein deel maar. Dat vond ik wel heel mooi. Want de CEO van Ford heeft natuurlijk kennelijk gezegd... Hoezo oh, is dat dan een team? Want die hebben een motor van Ferrari. Nee, jullie rijden met een eigen motor. Weet je, klaar. Dus ik kreeg nu ook gelijk heel veel commentaar op. Mm. Uh, het is natuurlijk gewoon uh, door Red Bull ontwikkeld een motor... met een uh, mooie sticker van Ford erop. En Ford zal natuurlijk ook in de ontwikkeling nu ook wat meedoen. Want ze hebben daar toch wel wat centjes... Uh, bij. ...het Ford Concern. Uh, ja, we gaan het zien. Uh, uh, iedereen zegt... Uh, de, de, ...de echte kennis en de echte uh, mensen... ...uit de uh, Formule 1 zeggen... ...als je een uh, heel simpel... Uh, ...als je een Mercedes-motor achterin hebt... ...dan win je volgend jaar. Of dit jaar. Uh, uh, dus uh, dan gaan we zien hoe Ford of Cadillac uh, met de Ferrari motor dat uh, tegenop kunnen botsen gaan te zien. Te ja, ja, maar dat zeggen ze ook omdat de vorige keer toen de reg reglementen uh, veranderden, andere motoren en dergelijke. Dat Mercedes ook uh, meteen toen de beste motor had. Daar, ja, daar uh, baseren ze dat een beetje op. Daar baseren ze dat een beetje op. Maar ook omdat Mercedes wel gezegd heeft uh, van uh, wij zijn heel tevreden. Na de laatste motortestbankruns en dat soort dingen. Dus ja, eh... Uh, dat is, dat is eigenlijk toch wel weer een beetje Duitse wie uh, hij gaat het gewoon doen, denk ik. <lacht> ja, maar de powertrains van, uh, van Red Bull, uh, ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe uh, dat uh, gaat verder. Is het trouwens ja. zo, want uh, ja, uh, ze hebben op een gegeven moment een eigen motor dus ontwikkeld, uh, Red Bull. Maar ze kwamen vanuit een uh, Honda-motor. Zou het niet zo zijn dat, uh, dat er zo meteen een uh, Ford sticker op zit, maar dat het eigenlijk toch nog voor een groot gedeelte uh, Honda is? Nou, nee, er is natuurlijk wel best wel heel wat ontwikkeld in deze nieuwe motor. Want er is natuurlijk heel veel veranderd technisch in het hele verhaal. Uh, de motor is daar eigenlijk helemaal niet zo belangrijk meer. Uh, het is uh, eigenlijk alle, alle waanzin die daar omheen zit. Met al die, uh, al, al die energieopwekkende uh, apparatuur die erop zit. Daar gaat eigenlijk het grootste gedeelte van het motorvermogen uitkomen. En dat motortje is eigenlijk, hoe moet je hem gewoon zien? Ik, ik, zeg, ik zei het laatst tegen iemand, jongens. Volgens mij is het gewoon een motortje waar die feit dat de boel een beetje op gang moet houden. En dat is het. Dus uh, ze hebben niet meer zo heel veel vermogen uit die motor nodig. Het is voornamelijk om uh, alle benden die er omheen zitten. Dus ja... Kijk, hij moet het wel gaan doen. Maar het is niet zo dat het motortje helemaal op de top van zijn kunnen hoeft te gaan lopen. Nee, het Absoluut. is een beetje 50-50, geloof ik. 50-50 gebeuren geworden. En dat was vroeger natuurlijk. Uh, had de motor toch wel heel veel meer te zeggen. Nu heb ik wel zoiets van. Ja, jongens. Uh, Laten we het eerst maar eens even gaan zien. Uh, ik denk niet dat wij heel veel van die mooie plofjes gaan zien. met de grote randpluim erachter. Ik denk eerder dat de boel uh, een beetje staat af te fikken in de elektronica. Maar uh, het is niet meer zoals vroeger zo'n mooie V10. die jankert voorbij kwam en dan één keer een grote klap. Zuilers in het publiek lagen. Dat gaan we niet meer meemaken. Nee, toen op, op een gegeven moment de vorige verandering uh, plaatsvond. toen uh, klaagden ook heel veel uh, coureurs. Over, de, over dat het zo warm werd in de cockpit. Uh. Gaat dat met de nieuwe auto ook zo zijn? Uh, ik denk het wel. Ik, denk dat, uh, ik moet wel zeggen, als ik de auto's tot nu toe gezien heb, uh, die nou een beetje gepresenteerd zijn, want ik wel mooi zit bij de Red Bull, die VIN is weer terug, hè? achterop, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, dat die uh, hele Airbox die loopt weer helemaal door in een VIN. Uh, dat zijn we natuurlijk ook al een tijdje kwijt geweest. Uh, maar ik vind wel alle auto's die ik tot nu toe heb gezien en die ook op de baan zijn geweest, niet te heel veel grote openingen hebben om koeling weg te halen. Dus hoe ze dat nou weer oplossen? Ja. We zullen er wel je voor hebben. Uh, maar uh, je ziet dat heel duidelijk, dat het niet van die auto's zijn... waar echt hele grote openingen zijn om de boel heel erg te koelen. Dat betekent dat die motor ook niet zo heel erg gekoeld moet worden. En hoe ze die elektronica koelen? Ja, dat uh, kan op heel veel manieren natuurlijk. Ja, ja zeker weten. Dus, uh, dus uh, ja, uh, het is, jongens, het is nog gewoon een paar weekjes afwachten. Wat wel heel slecht is, ik weet niet of jullie het gehoord hebben... er komt vijf dagen Barcelona aan... en de meeste teams hebben al gezegd, we gaan ze niet alle vijf dagen rijden. Leuk voor de fans, hè? heb je kaartje gekocht en is niet uh, meer klaar. Ja. Maar, ja. maar wat is uh, de, ja, ze willen toch uh, testen, dus wat is ja. daar de reden voor? Ja, maar ze hebben gezegd met teams, aan drie dagen hebben we genoeg. Over drie dagen is het maximaal mm. wat we gaan doen. En dat betekent gewoon niet dat je niet alle teams op elke dag uh, bezig gaat zien. En uh, wat, dat, wat dat nou weer van waarde is, jongens, ik heb sinds ook vier jaar... Je hebt vijf testdagen, ben er bezig, en je doet het er maar mee. Klaar. En, uh, zeker, okay? ja. Al rij je tien rondjes, maar je moet er zijn. <laughs> ja. Ja, toch? Nou ja, dat is ook zo. Ja, dus uh, nou ja, we kijken even uh, inderdaad. Uh, Max uh, die gaat dus uh, eind uh, januari wanneer uh, beginnen uh, de tests in uh, Barcelona? En volgens mij de laatste week van januari dat het allemaal gaat beginnen. Het hele gebeuren. Dus ik weet niet of het maandag of dinsdag is. Want ik heb de datum dus niet exact in mijn hoofd zitten. Maar uh, de, de laatste week van januari, daar gaat het een hoop gebeuren. Oké, okay, dus, oké. Okay. Uh, Hm. Dus ja, we, we gaan het zien. Het is ja. uh, over twee weken, hè? Is dat? Het, is, het gaat alweer snel. <laughs> ja, zeker weten we. Aankomend weekend hebben we ook natuurlijk uh, nog wat een en ander. Ik wil het zo meteen met jou hebben nog over uh, Dakar. Maar ik zag ook dat, uh, waar jij grote fan uh, van bent... dat uh, de Formule 1 e, uh, ook weer gestart is. En uh, dit weekend zijn in Mexico City... In Mexico City. Ja. En uh, dat doen ze als het goed dat is op gewone een gewone capri circuit wat dan afgekort wordt, volgens mij. Oh da ja, ja, dat zou zo kunnen. Ja, uh, botsoutjes jongens, het blijven botsoutjes. Uh, <lacht> simpel. Ja, en. en uh, nou, uh, ja, voor... Maak er een trolleybus van, hoef je ook niet meer, uh, kan je langere wedstrijden houden, uh, al <lacht> je <gooi een> kabel <lacht> boven het circuit. Nee, uh, ik vind het gewoon, vanaf het begin dat dat begon, vond ik het helemaal niks. En het, ik vind het nog steeds helemaal niks, klaar. Nee, ik hou er ook helemaal niet van. Uh, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Maar, uh, nee. Rendo, ik heb wel goed nieuws voor je. Want we hebben natuurlijk ook, uh, ik weet niet of jij daar uh, ja, uh, zeg maar liefhebber van bent. Maar de Interclassics uh, Maastricht. Ja. Ja, ja. Ik, ik, ik moet er eigenlijk nog heen. Maar ik, ik weet niet, in het weekend kan je daar bijna niet lopen. Zo druk is het. Fantastisch evenement, jongens. Met een hele mooie... Uh, en het, het lijkt erop of het ieder jaar beter en beter en beter wordt. Dit jaar het thema, uh, uh, volgens mij, Japanse uh, autosport en Japanse auto's. Hebben ze daar. Uh, staan. De gekste, gekste auto's uit de Japanse uh, ja, geschiedenis, maar ook hele mooie raceauto's daarvan uh, De meest luid, luidruchtigste ooit, hè. De, de Mazda 787B. Jongens, ik heb dat ding in het echt zien rijden. Het doet nog pijn. En dat is allemaal aangelegen. De die in gehoor is nu niet oké, okay. als <laughs> dat voorbij <ze> <tie> komt lenderen. Zeker niet de maal op het rechte hand, dan weet je echt niet wat je overkomt. Oh, uh, en, en normaal winnaar, uh, dit is volgens mij wel een replica die staat, volgens mij staat het normaal winnaar staat echt uh, bij een kluis heel erg uh, uh, achter slot de rendel. Er mag nooit, nooit iemand meer aankomen, <laughs> um, maar dat maakt helemaal niet uit. Uh, maar hey, ja, ontzettend mooie beurs daar in uh, Maastricht. Het is hier een keer voor, voor ons een heel hard weg, hè? voor de mensen daar een omgeving prachtig. Heel internationaal, komt heel veel publiek uit de hele wereld op af. Uh, ja, en de mooiste, mooiste auto's staan daar. En als je van je geld af wil, uh, dan gaat het daar zeker lukken. Gaat heel rap. Ja, dat zijn uh, echt uh, hele mooie klassiekers. En ik denk dat je daar terecht kan van de 50.000 uh, tot in een paar miljoen. Uh, het is maar waar uh, of Kaston of, uh, is voorbij gekomen, wat we daar moet bouwen. <laughs> ja, toen... Zeker, nou ja, hij was wel op Zandvoort, op de Kostelorenstraat. We hebben uh, ja. Ja, één uh, stel, geloof ik, heeft 200.000 euro gewonnen, en de andere uh, 9. Acht moesten we het met 100.000 euro doen. Dus, uh... ah, maar ja, maar simpel. Dan krijg je van mij geen eens. Kom een bakje koffie. Hier, het moet groter. Klaar. <lacht> ja, wat, ja, wat mensen vaak vergeten is dat bijna de helft aan de belasting weer uh, weggaat. Ja, ja, ik weet het. Bij de staatsloterij is dat niet zo. Hè? Nee, klopt. Bij de, klopt. de wel. Ja, bij de voorsteloteloterij ja, ja. ben je hem kwijt. Uh, staatsloterij uh, absoluut niet. Maar uh, ja, hey, hey, hey, jongens, uh, het is een mazzeltje. Zo moet je het zien. Zo het jaar begint. Lekker toch? Maar, uh, ik heb er geen problemen mee, hoor. Zeker weten. Nou ja, je kan ook een nieuwe uh, straatauto uh, kopen als je toch in het geld zit. Kan je nog ja. naar uh, Autosalon Brussel uh, toe voor de ja, nieuwste jop. straatauto's. Ja, en ik weet uh, geen idee, Het uh, was vroeger een hele grote beurs, maar volgens mij is het een stuk kleiner als uh, tegenwoordig. Want de hele grote, uh, zeg maar, ja, importeurs en uh, fabrikanten, die staan meestal bijna niet meer op dat soort uh, gebeuren. Het zou nu ook wel, uh, laten we zo zeggen, de energierekening zou hoog zijn van alle elektrische auto's die er staan. Oh, de oh god. <laughs> okay. En alle, Chine alle Chinese merken. <laughs> ja. Want nee. ik kom af en toe op, op straat auto's tegen, ik heb geen idee wat het is. <laughs> nee, nee ja dat is uh, met die elektrische auto's uh, die ja. zien er over het algemeen ook niet uit. nou ja soms ook wel heel mooi, maar dan denk je ja het blijft ja jongens, het blijft toch een batterij doen. klaar. Ik, ja. ik, wil, ik wil een motortje horen uh, klaar. ik vond uh, teslas uh, vond ik uh, nooit mooi hoor om te zien bijvoorbeeld. nee nee absoluut niet en uh, een beetje eenzaam. ik moet zeggen tegenwoordig zitten er wel auto's bij, dat ik denk nou mooi design uh, groot uh, uh, wat, wat mij zo opvalt de auto's worden zo groot tegenwoordig hoe uh, Hey, hey, als je naar een oude auto van tien jaar geleden kijkt dat tegen een auto die nu te markt komt, dan kan hij in de achterbak zitten. Het is steeds een golfbeweging, hè? Dan willen ja. mensen juist weer een kleinere kleinere auto's. Dat ja. heel erg populair. Boodschappen autootjes, zullen we maar zeggen om het ja, onbiedig te zeggen. En uh, dan uh, even later willen ze weer groter, groter, groter. En dan komen die four wheel drives zijn dan weer helemaal in bijvoorbeeld. Ja, Maar ja, wil je, wil je een beetje range hebben? Wil je een beetje verder weg kunnen komen met je lekkere auto's? Dan heb je natuurlijk een grote auto nodig. Om die accupakketten moeten we er wel in. Ja, om, dat, uh, dat is je, wel je, waar, de, ja. De, ja, die moeten het platform misgroten, omdat er natuurlijk een heel een stel batterijen in zitten. En uh, ja, dat, dan kan je, dat kan je niet in een heel klein autootje poppen. Uh, of je moet een een reel op het dak gaan leggen. Pakketten erin. Maar ja? dat, dat ziet er natuurlijk ook niet uit. Nee, nee. nee. nee ze, hebben gewoon, ze, ze hebben gewoon dat platform nodig. Anders gaat ze van een, zeg maar een 500 kilometer al heel snel naar een 250 kilometer. Nou ja. Uh, ik rij uh, ongeveer 50.000 kilometer per jaar. Ik ga niet zo vaak aan de paal staan. Dat gaat niet gebeuren. Ja, uh, ja, ja, nee, klopt. klopt. Ja, toch? Ja, zeker weten. Dus, uh, ja. ja. Ja, jongens. Uh, heel wat. Ja, Dakar. Daar moeten we. Uh, nou, precies. Daar wilde ik ook net heen. Want uh, ja, hoe is het, uh, zijn ze nou inmiddels uh, gefinist? Ja, ze zijn gefinist. En uh, jongens, uh, je gaat het niet geloven. Uh, gisteren stond Ricky Bra Brabek uh, 3 minuut uh, 22 voor uh, bij de motorfietsen. Uh, op de nummer 2. Uh, Luciane Benavides. En uh, wat is er vandaag gebeurd in die laatste etappe? In die laatste etappe moet je een beetje zien, hè? Die is maar 141 kilometer. Die moet je eigenlijk een beetje zien als de laatste etappe van de Tour de France. Er zitten ze aan de champagne. Het gaat er helemaal nergens meer over. We moeten die finish halen, dat podium halen. Onze medaille ophalen, dat is het. Ja. Wat is er gebeurd? Ricky is ongeveer uh, 7 kilometer voor de finish. Die heeft hij de verkeerde afslag genomen. Hé? Eh. En uh, die heeft uiteindelijk 3 minuten. Die heeft uiteindelijk 3 minuten 22 verloren van zijn voorsprong. Oh. En die is dus met, op 2 op seconden, hè, we hebben het over 2 seconden. Dan hebben ze meer dan 49 uur in de woestijn en in de rotspartijen lopen racen op zijn motorfietsje Op twee wielen, hè. dat vind ik al, op twee te weinig. En dan verlies je de Dakar op 2 seconden. Oh, Daar slaap je heel slecht. Die jongen gaat helemaal niet meer slapen. Nee, nee, nee levenslange. Uh... Trouw hoe ja. loopt die dan op? Ja, weet je, als je weet dat de nummer drie op 25 minuten zit, dus het ging echt om die twee. Maar als jij gewoon de laatste etappe, die nergens over gaat, je hele voorsprong... Want Iedereen zegt, joh, uh, weet je, een ga tegen hem, ga, joh, ga je lekker op je gemak hier rijden. Die drie minuten halen ze je 141 kilometer helemaal nooit meer in. En dan neem je, als koploper neem je de verkeerde afslag. Uh, ja, niet oké. Okay. <laughs> nee, zeker ja. niet. Die slaapt echt heel slecht hoor. Oh, Hé, oh, oh. Hey, maar uh, hoe, hoe hebben de Nederlanders het uh, verder gedaan? Ja, gewoon uh, goed gereden. Maar, maar je moet even gewoon kijken als je natuurlijk even bij de vrachtwagens. Uh, jongens, uh, Missje van den Brink, die in feite natuurlijk uh, ook een heel slechte dag, één dag heel slecht heeft gehad, waardoor hij van de kop van het uh, klassement uh, uh, uh, uh, meegaalde. Hij heeft zich toch teruggevochten naar een podiumplek en is gewoon derde geworden. Hé, hey, dat is uh, op, mooi. Dat is goed. Op uh, 35 minuten van uh, Sala, dat is uh, Vaidota Sala... Uh, de, van Team De Rooij. Dus wel een Nederlandse tientje zit eraan. En er zit ook nog Max van uh, Grol Max van Grol zit erin als navigator. Dus een beetje toch wel een Nederlander die zeg maar de dak heeft geworden bij de vrachtwagen. Zo moet je het een beetje zien. En uh, dat uh, team van, van de Rooij heeft het eigenlijk. De Rooij heeft het eigenlijk heel goed gedaan. De tweede plek is uh, Alice, uh, uh, Alex Lopreggen geworden. En die is in principe ook. Uh, uh, ook een, uh, een de Rooi uh, rijder ja, ja want die, die reden altijd hè, zelf hè de Rooi, heel goed auto zelf en en en wat ze nu doen is in feite heel veel auto's onderhouden en heel veel auto's inzetten ja die hebben daar toch in feite één en twee in het uh, vachtwagenklassement Wauw. Dus mooi dat is man goed. ja zeker ja. weten en dan uh, op drie uh, uh, Michel van, van de brink Michel van de brink en uh, volgens mij is uh, de feite plaatsen drie ze te groot geworden van dat uh, de beroemde Dakar-team maar dat komt wel bij jullie uit de hoek uit Noordwijk en hout hè dus dat is wel een uh, ah. uh, buurman die er gewoon vijf is geworden in Dakar. Dat is goed. Dat is zeker goed. Nou, Dat goed nieuws. is juist. zeker goed. Dus uh, ja, en, uh, ja, en ik vind de grootste verrassing... Uh, dit, ja, in principe, uh, deze Dakar is toch wel, jongens, uh, Puk Klaassen geweest. Moe, uh, Puk, uh, uh, een Nederlandse paspoort, komt wel uit Zuid-Afrika, Dus ze spreekt een beetje half Engels, half-Nederlands. Maar die Puk, uh, die in feite gewoon... Eigenlijk in haar serie, in feite zijn dat uh, zeg maar de, de kleine, hoe moet ik het zeggen? De, de, ja, nee, de grote buckjes zijn dat. Uh, die is dan 50 voor algemeen, maar die lag goed aan de leiding. En toen heeft ze ook een hele slechte dag waar alles fout ging. Hij heeft ze een uur verloren. Uh, maar ze is op 54 uh, minuten is uh, 50 geworden. Dus had hem eigenlijk kunnen winnen. Ja. Jeetje. En als je een klein kleine opdo, opdonnetje ziet, een kleine meisje ziet, dan heb ik heel veel respect voor die meid gekregen. Klaar. Ja, dat nou, is wel <laughs> mooi om uh, dat ook uh, mee te maken natuurlijk. Ja, gewoon geweldig. En, uh, uh, en, en zo zijn er ook meer strijdcresten. Het mooiste natuurlijk. Hè. Uh, eigenlijk, halverwege Dakar schreef iedereen hem af. Er had je ook grote uh, problemen. Ja, Alatia jongens, met die Dacia ja, een Daasjaar. We hebben het over een Daasjaar. Uh, die wint van het grote Fort-team. Daar hebben we het vorige keer al over gehad. Hè. Dat grote Fort-team wordt zo gigantisch groot uitgepakt. heeft hier een dakker. Het leek wel op Formule 1 wat daar gebeurde. En uh, met zijn Daasjaar heeft hij gewonnen. Voor de zesde keer. Ja, dat, is, dat vind ik uh, uh, absoluut heel erg goed. Ja, ja, en waarschijnlijk is de prijs ook een stuk lager dan van die andere auto's. Nou, dat Als een je, Dacia. Ik, ik herken er geen Dacia meer in hoor. Het is in feite ook een soort heel grote uh, buckie uh, die, uh, die een beetje opgeblazen is. Met een uh, dikke motor erin. Uh, maar hij heeft gewoon de laatste weken heeft hij zo goed gereden dat hij uiteindelijk een uh, Nanny Roma en een Matthias Extra, de, de toppers van het Ford team, toch voort weet te blijven met 9 minuten. Ja. En daar zijn ze bijvoorbeeld niet blij mee hoor, want dat pakte zo'n groots uit. Die, wist, uh, die hadden vijf auto's aan het zat, eigenlijk met klantesteams geloof ik acht auto's. En die hadden verwacht de dakker even makkelijk te winnen. En dan komt toch die nasse Anatia. en dat is wel, uh, ja ze noemen het in ieder geval voor niks de woestijnrad. Die hoor is zo goed. En uh, hij wint zijn zesde dakker. echt knap, echt knap. Zo, dan ben je echt goed bezig. Ja, dan ben je goed bezig. Dan ben je, ben je echt, uh, voor mij ben je gewoon geen koning meer, maar keizer van de woestijn. En, uh, uh, en het, het leukste is, het is ook gewoon nog een keer een hele aardige en leuke man. Dus eh, laten we zeggen, dat feestje daar, dat gaat wel gevierd worden, denk ik. <greden> Aha, nou, dat mag ook uh, gerust. <greden> ja, het, het, het, was, het was een prachtige Dakar. Met een uh, hele mooie strijd. Een hele. Uh, ja, ook heel veel verdrietige natuurlijk voor mensen die uitvielen. Uh, de Nederlanders, hè, Tim en Tom hè, die uh, uiteindelijk 84 algemeen zijn geworden. Op 16 uur achterstand. Oh, dat wow Dan ben je een dagje echter onderweg, zeg maar. Uh, maar die hebben ook heel veel pen gehad, ook één dag heel veel verloren. En dat is jammer. Ja, nou ja, de, de, de pijler uh, waar hij uh, tegenaan gereden is. Ja, ja dat, hij, hij kwam uh, betonnen brug uh, in, in de woestijn tegen. Ik ben knap. Ja, ja. nou inderdaad. Dat Alleen dat is wel een kunst. Dat je er precies ja, een... daar aan rijdt. Ja, maar ja, dat is gewoon pure pech. Dan kun je je kan je niks anders aan zeggen. En dan uh, heb je alles goed voor elkaar. Want ik moet wel zeggen, daarna hebben ze fantastisch gereden. Want het is heel moeilijk om... Uh, ze lagen op, ik, uh, op een gegeven moment iets van 180 te geloven. En ze, uiteindelijk zijn ze dan uh, 84ste geworden. Het is verschrikkelijk moeilijk om van achter door al dat stof. Hè? Want uh, dit is wel de dak waar enorm veel stof was. Om dan helemaal naar voren te rijden. Ja, ah, vind ik wel heel knap hoor. Maar dat vind ik van sowieso... Dakar finishen vind ik ook knap. Heel simpel. Zeker weten. En het blijft gewoon een uh, mooie rally om uh, ja, jaarlijks uh, mee te maken. Ja. En uh, ja, we, we gaan weer op naar volgend jaar wat betreft uh, Dakar. En we gaan nu eerst de Formule 1 zometeen weer doen natuurlijk. Ja, ik kan niet wachten. Jongens, het gaat beginnen. En uh, ik moet even zeggen, ja, die Red Bull die ziet er zo mooi uit. Ja, daar, ik ben ja. ook helemaal door enthousiast. En zo, want, nou. die, kleur, die kleurcombinatie, het is helemaal oh terug hè, in yeah. principe. Uh, uh, want vroeger hebben ze dat natuurlijk ook gewoon gehad. En, ja, weet je, dus ik heb wel zo'n initiatief helemaal terug. Ik vond trouwens uh, de racingboel ook fantastisch mooi uit. Ja, nog steeds, hè? Nog steeds. Een beetje minder wit, maar uh, prachtige ja, een prachtige auto. Ja, prachtige auto en uh, het is even wachten op de rest, hoe, uh, hoe, uh, we hebben van de andere teams uh, Alpine en kennelijk hebben we alleen maar zwarte auto's gezien, uh, die aan het rondrijden waren. Dus uh, het is nu op de andere te wachten en dan, jongens mag het van mij gaan beginnen en laten we dan even lekker op de eerste dag er allemaal zijn, dan weten we gelijk uh, wie er gaat winnen dit jaar. Ja, ja. Zeker weten. Nou ja, we gaan het allemaal mee beleven. Trouwens, even heel kort nog, een kleine, kleine minuut. Van, ja, ik had het de vorige keer over pijltjes gooien, dart en Heb ik het met je over gehad. En daar nou waren ze dit weekend, althans eind van de week. Wat is het in de, een Bahrein-toernooi? En ze darten gewoon op het circuit. Er ja, staat ik... een hele grote ruimte en uh, ja, daarin uh, werden de darters uh, ontvangen. En ook het publiek natuurlijk. Maar wat ze leuk hadden, er stond sowieso een Formule 1 auto op het podium. Maar ze hadden ook een, een scorebord van de darts. Dat hadden ze ditmaal in een soort van uh, twee metertjes voor uh, allebei uh, de darters een aparte meter. En uh, die gebruikten ze om uh, de stand uh, steeds uh, op uh, te projecteren. Dus ook daar gaat we weer verder met de techniek. Precies, dat is hè, speciaal voor uh, dat toernooi, ja, ontwikkeld. En een prachtige finale, hè, tuss tussen gewoon in principe een opkomend talent en een uh, oud -gediende. Precies! En twee Nederlanders, ook gewoon prachtig hè. Ja, ja ja, ja, ja, ja. En, uh, en wat, ik, wat ik mooi vind in het interview, na afloop van die twee, dat ze gewoon uh, voor al twee uh, enorme respect naar elkaar toe hadden. Het is: oh, dat is goed. Maar de ene ziet daar staat echt te kijken, jij bent mijn helft. En de andere ziet jij kan heel goed boutjes gooien. Ja, nee, <laughs> uit, uit, uit nieuw en nieuw. Maar ik moet zeggen dat hij dat, dat, dat wel afgetraind is, onze grote vriend inmiddels. Ja, nou ja, ja, ja hij, hij, hij, hij, hij ziet er beter uit, maar de stem is nog steeds hetzelfde, hè? Ja, dus het is echt van Gerber, dat, uh, dat wel. Ja, het is echt van Gerber, en ze uh, moeten het uh, soms gaan ondertitelen, want ze is er niet te bestaan. <lacht> ik, ik moet altijd eerlijk zeggen, als we het toch met Oudersport en hem combineren, ik moet dan altijd denken aan Jan de Roy. Uh, die kon ook praten, dat stond je echt helemaal niet. Nee, <laughs> mooi, nou ja. Maar weet je, weet je wat ik ook zo leuk vind van uh, nou, zijn we in één keer van, uh, van de Formule 1 zitten we op het dak. Maar goed, ja. uh, wat ik ook zo uh, leuk vind uh, van die uh, Michael van Germen, dat hij zo populair is uh, overal. En dat ze ja. iedereen oh Michael van Gerwen zingen. Ja, ja, steeds. Ja, mooi hè. Ja, nou ja, weet je, hij is ook door het diep goal gegaan. Hij heeft ook een tijdje gehad dat de, de, de pijlen het bord niet eens haalde. Hè. En, uh, dus je hebt ook een, een hele diepe dip gehad, maar hij is gewoon weer terug. Zeker. Uh, weten! En hij weet ook dat aan de onderkant staat de jeugd die staat te rommelen en die willen graag de plekjes overnemen. Daar zijn ze goed mee onderweg natuurlijk. En, uh, maar ja, zolang je, het is heel simpel, hè. zolang het touwtje iedere keer toch in het goede vakje gaat, kan je daar heel lang uh, mee doorgaan. Precies, dus, en, en de finale: twee Nederlanders. Dus waar, waar, waar, waar waren de ja, Engelsen? Ja, die Engelsen zijn, zitten daar in Londen nu heel erg ziek te wezen, denk ik. Gewoon. ik Dat denk ik ook. Ja. En, en, en, die zijn net zo ziek uh, in principe, denk ik, als ons iemand te rijden. Als Ricky Braak, ja, is, ja, ja. Op twee seconden, dan ongelooflijk. Kunnen die, nou, kunnen ze naast gaan zitten bij hem? Z zeker weten. Nou, ik uh, ga je bedanken voor deze week. was in een uh, gezellige babbel. Volgende week weer. Volgende week weer. En uh, ja, ik zeg inderdaad uh, fijne Gaveld, En bedankt hè. Ja, Dank je ook allemaal. Ja. Oké, okay, Rijnlop. Fijn weekend nog. Hoi. Doe doe. Hoi. Hoi. Hoi. Ja, je hoorde de single uh, Rumors van uh, de Timex Social Club. Ook zo'n lekkere disco-klassieke dolly. We hebben volgens mij nog een dier van de week uh, te goed, hè? Ja, zeker. Ja, ja, ja. En, en, en het dier heet Leo. Oh, Leo. Uh, ja, Leo. En, en Leo staat voor lomp en onbehouwen. Oh, nou, lekker dat. Ja, ja, ja. Maar <laughs> het is wel een lekker dier, hoor. Ja? Uh, het is een hele vrolijke labrador, meneer van bijna acht jaar en hij komt uit een ander asiel... en mag nou in Zandvoort zijn geluk gaan beproeven. Uh, hij is op zoek... Uh, ja, nee, naar, naar mensen toe, laat ik het zo zeggen... naar mensen toe is hij een vriendelijke vent die gek is op aandacht... Uh, en zijn huis delen met kinderen... zou met de juiste begeleiding geen probleem moeten zijn moet We moeten wel rekening mee houden en daar zei ik het al... dat hij soms wel heel erg lomp en onbehouden kan zijn. In de opvang is hij wisselend naar andere honden aan de riem. Uh, los uh, kon hij in zijn vorige huis prima met andere honden onderweg. En zijn huis delen met een leuke teef kan altijd worden besproken met de verzorgers. Katten is hij niet gewend en deze zijn voor hem net iets te leuk om samen mee in één huis te leven, als je begrijpt wat ik bedoel. Zeker te weten. Buiten wandelt hij netjes mee aan de riem, al doet hij soms net of hij je niet hoort. Nou, ze zeggen hier bij de, bij de, bij de, bij de opvang dat hij Oost-Indisch doof is. Het alleen thuis zijn moet in zijn nieuwe huis wel worden opgebouwd... en dat kan niet, dan kan hij prima even alleen zijn. Hij is gek op aandacht en hij kan geen genoeg krijgen van knuffels. Maar ook wandelen doet hij graag. En daarom hij, zoekt hij eigenlijk iemand die ook gek is op beide. Nou, is dat zo, dan zou ik zeggen... ga eens een kijkje nemen bij je dieren huis Kennemerland... aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort... En daar zit hij netjes op je te wachten, net als nog een paar andere hondjes. En hij zit Poetjes. in een mand op een dekentje. Ja, op de foto wel. Laat zijn hoofd daar nog eens zien, als je wil. Wil je zijn hoofd zien? Ik wil zijn hoofd even zien. Nou. Van Leo. Moet even scrollen. Ondergaans. Oh ja, kijk. Ja, weet je. Ik, ik vond het ook net zo'n hond uit zo'n tekenfilm. Uit zo'n Disney ja, tekenfilm, klop, hè? Klopt, ja. klopt, klopt. Klop. Leuk, hè? Leo, ja. lomp en onbehouden. Ja, dat is hem. Maar het is een uh, lekker beest, zullen zeker, we zeggen. Zeker, zeker. Oké, okay, dankjewel, uh, Dolly, voor het okay, dier dan. van de week. Hier is ja, een hey, lekker gedaan. beest. Dan hoorde je de singel van Isabella A en Heel Lekker Beest. En erachteraan deze van Kim Kars en de Betty Davis Ice. Zit het er alweer op, Dolly? Dank je wel weer voor jouw beide draagvraag. Nou, heel graag gedaan, jongen. Ja, Echt en uh, ja. nou ja, aankomende woensdag Dolly weer op tv bij Sterk. Oh ja, ja, op NPO 3. NPO 3, zo rond ja. en nabij, kwart over negen. Negen uur, op, half tien, ja. zo'n beetje ergens begint het. Het, het. Elke keer anders, dat vind ik heel raar eigenlijk. Een hele mooie docu van uh, Human. En uh, ja, jij naar de sportschool hier in Zandvoort. Samen met uh, Marloes, je dochter. Ja, daar ben ik geweest. Ja, nou, dat hebben we ook wel gezien. Ja. Dat je daar geweest bent. Ja. Dus de bewijzen zijn er. Jazeker. <laughs> de... Het staat op beeld. Maar ben je er nog steeds? Nou, dat gaan we na alle dat afleveringen gaan we dat, uh, uiteindelijk weten. Mooie kijken. kijken. En als je niet kan wachten, kan je hem altijd nog streamen. Hè? Zo, ja. En Bio Start. Dus woensdag, aflevering 3 van Sterk. Yes. Dankjewel, uh, Dolly. En, Geen uh, dank, man. Veel plezier met Entertainment for You. ik met Fred Heij. Hij is er nog niet, maar hij nee. komt er zo meteen aan. En, ja, uh, is hij onderweg. Vast en zeker. En dan uh, hoor je weer uh, leuke artiesten langskomen. De beste plaatjes, zoals hij uh, die altijd zo mooi uh, kan uh, uitzoeken. Ja. En natuurlijk ook ruimte voor uh, muziek... Uh, of, uh, Ach, verzoekplaten. Via zfmartiesten.nl kan je eigen verzoekplaten aanvragen bij Fred. En als hij hem bij zich heeft, dan draait hij met alle plezier voor je. Ik ben er volgende week weer. Ook dan weer tussen 2 en 5 op de zaterdag. Fred, hij is er hoor. Dus. Uh, nog weer iets. En tot volgende week.